De Gelaarsde Kater, een hoorspelserie in dertien delen naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van de Wetering in de bewerking van Anne Bosman. Regie Bert Dijkstra, tweede deel. Hm? Daar lig je nou. Hartstikke dood op je rug. En waarom? Ja. En waarom? Je ziet er de uit. Hm? Wie heeft je nou gepakt, jongen? Wie heeft jou zo lelijk neergelegd? Zo. Zo. Hier, ben je er eindelijk. Ja, maar het kan nog wel even duren. Het was nogal druk, zei de telefoonbrigadier. Hm. Er dreef een lijk in de Keizersgracht. En er is nog een lijk gevonden in het Vommelpark. De dokter rijdt van de ene kant van de stad naar de andere. De fotograaf en de vingerafdrukmensen zijn ook niet te vinden. Nou, kon je dan de stelstings niet bereiken? We hebben die misschien hun radio afgezet, omdat ze in een, koeg een glaasje prik moesten drinken. Ja, wie weet. He? Ja, als het warm is, gaan mensen vechten. En als mensen gaan vechten, dan moet de politie komen. Jezus, ik... Hm? Ik kan gewoon niet naar die man kijken, Nou, dan kijk je toch niet. Hij is dood, We gaan nog gewoon allemaal rustig zitten. Ja. Nee, kijk maar eens goed om je heen. Hm? Nee. Kijk eens goed om je heen. Dat wou ik zeggen. Hier. Hier, dit is een ongewone woning. Nou, zeg dat wel, hm? Laat we nou eens even goed denken. Dat kogelgat precies tussen zijn ogen. ...daar moet dus een behoorlijke afstand zijn geweest tussen het hoofd van het slachtoffer en de loopmond van het wapen. Mm -hmm. hm? Mooi schot, heel mooi. Hij moet midden voor het raam hebben gestaan en de dader in de tuin. Zuiver schot, dat is Hij is dus vanuit de tuin doodgeschoten. Door dat opera. Tjonge, jonge, jonge, Daar staat hier voor een paar ton van antiek. Ja, ja. Maar verder is het de kleren Nou ja, behalve de tuin dan, hè? Ja, die tuin, hè. Vraag maar, waarom besteedde hij nou zoveel aandacht aan die tuin? En die kiet de voelt hier binnen wegrotten. Tja. Tja, hij, hij lijkt op een konijn. Hm? Ja, op een konijn. Echt? Sympathiek gezicht. Bijna onnozel. Onnozel, onnozel. Nou ja, daar heeft hij dan nou geen last meer van. Nee, zeg dat wel. Zeg, Grijfstra, enig idee wat we nou gaan doen? Ja, ja. Ja. Ah. Wachten. <hacht> Wachten. Wachten. En opletten of er niemand door de tuin gaat rennen. De moordenaar moet daar toch ergens hebben gestaan. Hij moet dus afdruk hebben achtergelaten. Dat is logisch, niet waar, Sporen. Sporen? Ja, sporen. Maar het regent. En gisteren heeft het ook geregend. En daarbij hebben wij ook in de tuin gelopen. Ik vraag me af of er wat van die sporen zijn overgebleven. Ugh. Ja, het stinkt hier naar de dood. Ja, vind ik ook. Ugh. Hoe, uh, hoe heet die man? Uh, Tom Wernekink. Werne Wernekink? Wernekink. Dat vertelde Werne me die Evelien van hiernaast. Nou, die had het goed te pakken. Uh -huh. Ah, eindelijk. Ik ga wel even kijken. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee ik ga wel. Je, ik blijf hier niet bij dat lijk. Hij gang, hij hangt. Uh, Daarom, oh, hem. Heb jij een sfeer eens? Hm? Met James Bond. <laughs> ja, mevrouw, dat ben ik ook. Vertelt u eens, kende u die man die hier woonde? Oh, die kennen we allemaal. Ja, werkte ik. Fijne ja. jongen. Ze kiezen altijd de verkeerd uit. Heeft hij hier lang gewoond? Nou, een jaartje misschien. Of iets langer. Hij heeft het huis gekocht van een oude maat van mij. Maar die hebben ze weggebracht. De curator heeft het verder geregeld. Ook uh, dood? Nee, dat niet meneer, maar wel zeer malende. Nee, oh. die zien we nooit meer terug. Die zit in een gesticht. Weet u, hij dronk. Een beetje. dik tik was veel, zal ik maar zeggen. Oh. Die curator heeft alles even geregeld met Wernekink. Nou, de ambulance was nog niet weg of uh, Tom Werneking zat er al in. Heren onder elkaar. Daar komt de gewone jongen niet aan te pas. Zeg, en uh, wat voor werk deed die Werneking Ah, geen werk. Hij was altijd hier. Ja. Dan zullen we maar naar boven gaan. Hé, hey, ik komt het jullie op pakken. Ah, goedavond. Ah, meneer. Juist, Ja, daar ligt nummer drie. Geen zelfmoord. Nee, meneer, maar dacht iets van een, uh, een scherpschutter. Het raam stond open, binnen licht, buiten donker. Nou, laten we maar eens uh, naar zijn papieren gaan zoeken. Hè? Ja. Mm. Een beetje overhemden. Een paar was. Negen vier blikjes. Huh. een stuk of dertig. Ja, dat gaat ik goed hiervoor. Oh, hier nog een paar overhemden. Zal ik. Uh... Ja? Commissaris, eens een jasje kijken voordat ze het lijst meenemen. Maar uh, mogen we er al aankomen, Nee, nee, zeggen? laat maar al laat maar. Ik doe. Nee, ik doe het wel. Jij valt toch altijd flauw te hier. Ha, ha, ha. Ja. Je wordt bedankt, ja, hoor. Even kijken, hoor. Uh. ja. Alsjeblieft, meneer. Zelfsacht of voor je. Ah, dank je, vrouw Paspoort met stempels uit Engeland. Zeker vakanties. Adres in Kralingen, Rotterdam. Adres doorgestreept en veranderd in Landsburgerdijk 131 Amsterdam. Beroep kantoorbediende, hm, niet gek. 30 jaar oud. Nou, we weten in ieder geval iets. Oh wacht, een rijbewijs en vier biljetten van 100 gulden. En hier, een bankafschrift met een tegoed van 28.000 gulden. Oh. Nou, dat is veel geld, hè? Zo, zo, zo, zo, zo. Dat mag je wel zeggen. Ja. Nou, wij kunnen beter naar de buren hiernaast gaan. Ik heb daar toch een meisje ontmoet, commissaris. Oh, de oh. ging je weer. Nee, nee, nee, wacht nog even. Evelien. Nou, en die wie? heeft de zaak aangebracht, commissaris. Oh. Nou, oké, okay. laten we maar gaan. Oh, op met dat gesnotten. En ga je ochtendje doen. <coughs> Het is toch een schande voor de dijk dat u nog zo laat hier moet komen. Het spijt me, mevrouw, maar... Zou u me misschien kunnen vertellen wie er nog meer bij u in huis wonen? Dat is Evelien. En mijn vriendin Annie Helders. Die zit ook in de verpleging. Uw vriendin is er niet? Annie loopt in de nacht. Wat dan? In de... In de nachtdienst. Oh ja, juist. Ja, natuurlijk. Zal, ik, uh, zal ik even koffie voor de heren zetten? Koffie? Op dit uur nog koffie? Nou, graag mevrouw, ja, ja. je vrouw Evelien. Nou, ga dan maar. Er staat alleen nog een restje in de kan. Ja. Kook dat maar even op. Ik hoef oh. niet. Uh, heeft u deze dagen misschien een schot gehoord? Of iets wat leek op een knal? Ik heb niets gehoord. U heeft niets gehoord. Jammer. Want vanaf hier moet een pistoolschot toch te horen zijn, dacht ik. Ja. Hier is Ah. Koffie. Heerlijk, Evelien. Ja, Dank uh, je wel, Alsjeblieft. Heb jij misschien een schot gehoord, Evelien? Oh! Evelien? Oh, nou, nou, nou, nou, Evelien. Nee, meneer, ik, ik, ik heb niks gehoord. Uh, het blijft jammer, hè? Het moet gisteravond of de avond daarvoor zijn geweest. Ik zie een schutter niet zo gauw op klaarlichten dag iemand tussen de oven schieten. Nee, en daarbij werkte die Tom Wernekink altijd in de tuin. Is het niet, Evelien? Nee. Altijd in de tuin. Tenminste, als hij niet bezopen was. Ah, bezopen, bezopen. Tom dronk alleen een biertje. Verder had hij niks. Mag hij. Had hij vrienden of kennis, uh, je nee, vrouw? Nee, hij was altijd alleen. Altijd. Met zijn televisie. Ja, toen hij hier pas woonde. Toen vroeg hij nog wel eens om raad of om een paar adressen... waar die planten kopen kon. Maar toen hij dat eenmaal allemaal wist. Hadden we het alleen nog maar over het weer. Mm. Hij, hij had toch... Hij had de gelaarsde kater toch wel eens op bezoek. Hm? Wat zeg de, de gelaarsde kater? Ja, u schrijft ook alles op. O, die mafferik. Ook is wel aardig hoor, maar hij kleedt zich nogal bizar. Heeft knielaarzen aan en fluwelen pakken. Lang zwart haar. En van die grote groene scheve ogen. Net een kat. Waar woont die gelaarsde kat? Ik mag aannemen dat het toch niet zijn echte naam is. Ja hoor, iedereen noemt hem de kat. Ja, hij woont hier twee. Vier, zeven huizen verderop. Hmm. Dus ons slachtoffer had toch een vriend. Nou, dan moesten we daar maar eens even gaan praten, de gier. Ja. Nou, juffrouw van Krompen, wij gaan maar even een deurtje verder... als u het goed vindt. Wat heb ik goed te vinden? U doet mij. Wel, uh, tot... Uh, nog een vraagje. Ik zit al de hele tijd naar dat kastje te kijken... Ja, dat is mij ook opgevallen. Dat zijn bekers. Ach, bekers. Hebt u die gewonnen? Inderdaad. Met wat, als ik vragen mag? Met schieten. U bedoelt met... Uh... Met pistoolschieten. Mijn complimenten, mijn complimenten. Ongezien moet u verbazend goed kunnen schieten... om zulke prachtige bekers mee naar huis te kunnen nemen. Kan ik ook. De buurman is precies tussen zijn ogen geschoten... ...van een behoorlijke afstand en waarschijnlijk met slecht licht. Wat bedoelt u daarmee, meneer? Dat begrijp je best als wiskunde Wij redeneren bij de politie ook logisch. Wat zouden we anders moeten doen? Laat maar eens horen. Ik kan ook aardig schieten, maar zo'n schot krijg ik niet voor mekaar. Ik denk dat er bij de politie maar een stuk of tien scherpschutters zijn... ...die zo zuiver kunnen schieten. Jij zou het ook moeten kunnen met al die bekers in huis. Ik heb het niet gedaan... De commissaris zei dat u het ook zou moeten kunnen. Hou jij je er buiten? Maar, de Geer... Maar, de commissaris... Om op die wiskunde terug te komen. Tegenwoordig wordt er veel met verzamelingen gewerkt. In Amsterdam zou je een verzameling scherpschutters bij elkaar kunnen krijgen. Een hele kleine, maar daar hoor jij ook bij. Ik heb niets te maken met uw verzamelingen. En dan zou je een verzameling kunnen aanleggen van mensen... die een motief kunnen hebben om een Werneking te doden. En daar hoor jij ook bij... Iets moeilijker, maar het zou wel kunnen. Die twee verzamelingen overlappen elkaar... en in het deel dat ze gemeen hebben zit jij, Maria, volgens mijn redenatie. Ik heb het niet gedaan, De Gier. Ga jij even naar je naast en vraag iemand van het laboratorium... of hij die voetafdruk al klaar heeft. Ik wil ze graag even zien. Natuurlijk, commissaris. En ik zou graag de schoenen van Marie eens even willen controleren. Mag dat zomaar, moet je niet eerst het papier laten zien? Ik hoef niet eerst het papier te laten zien... en om helemaal precies te zijn... als je niet aan mijn verzoek voldoet... ben je zelf strafbaar. Dus u kunt me dwingen? Met geweld? Dat zou ik kunnen doen, maar dat wil ik niet. En als u kunt bewijzen dat ik hier naast geweest ben... dat mijn schoenen kloppen met de afdrukken van het, van het laboratorium... dan hebben we een ernstig vermoeden... dat je je schuldig gemaakt hebt aan doodslag. Oh, nee. Ga jij naar bed, lieverd. Het is vroeg dag morgen, vooruit. Ga dan nou maar, kindje. Dag. Maar commissaris, het is toch best mogelijk... dat ik om een heel andere reden in die tuin moest zijn. Waarom dan wel? Hm? Jij en Evelien hebben verteld dat meneer Werninkink een beetje een zonderling was... die geen prijs stelde op gezelschap. Hij heeft zelfs Evelien, toch een mooi meisje... dat hem aardig vond, nooit binnengevraagd. Ja... En je was er? Ja. Vrijdag was ik er. Twee dagen geleden. Mm -hmm. S'avonds. Evelien zei dat hij niet thuis was. Maar ik had een schot gehoord. En wat deed je dan? Kijken? Kijken naar wat, naar wie? Ja, ik ben op een kist gaan staan. En ik heb door het raam gekeken. Toen zag ik dat hij dood was en ben weer naar huis gegaan. Ik heb Evelien niks verteld. Ik wist niet wat ik moest doen. Je wist niet wat je moest doen. Je had uh, zes x twee kunnen bellen. Ach, jullie bellen. Ik redeneerde net zoals, zoals u daarnet. Maar we zijn toch gekomen. Ja, ik had net zo goed kunnen bellen. Had ik me twee akelige dagen bespaard. Inderdaad. Maar ik was bang dat jullie me onmiddellijk zouden verdenken. En waarom? Waarom zou ik die rustige vriendelijke jongen als Tom doodschieten? Mm, Jaloezie? Jaloezie. <laughs> ik ben niet jaloers. Mm, ik mag Evelien erg graag. Ze is mooi en aardig. Maar ik heb een vriendin al twintig jaar lang. Avontuurtjes, commissaris. <laughs> Waar ziet u mij voor aan? Je moet je kunnen beheersen, anders loop je hele leven in de war. Ja, nog ja. We moesten maar gaan. Je bedoelt dat ik mee moet? Ja. En je wapens ook. Wil je die even halen? Ja, natuurlijk. Maar ik hoef toch niet mee. Je kunt beter even je koffertje pakken en rustig met ons meegaan. Ik ben, ik ben bang. Bang in een cel. K kent de wet dan geen medelijden? De wet kent medelijden, Maria. Ja. Maar bij het vooronderzoek gelden bepaalde regels. We moeten je aanhouden en opsluiten. Maar je zult geregeld bezoek krijgen. Je advocaat, de rechtercommissaris. En ik kom jou ook opzoeken. Neem het dan maar mee. Geluisterd naar het tweede deel van de Gelaarsde Kater, naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van der Wetering in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaards. ...grijpstra Jan Borkus. Commissaris: Sacco van der Made; Evelien: Barbara Hofman. Marie van Krompen: Riet Wieland los. Man uit het Volk: Kees van Ooyen. Vrouw uit het Volk: Angelique de Boer. Technische realisatie, Teun Lammers en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra.